Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De opkomst bij de Franse parlementsverkiezingen is bijzonder hoog. De stemdag is pas halverwege, maar nu al heeft ruim een kwart van de mensen die mocht stemmen dat ook gedaan. Een Franse krant noemt dat het hoogste opkomstpercentage van deze eeuw. Ook in Bordeaux is al flink gestemd, ziet verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is een belangrijke dag. Je moet nu wel stemmen. En inderdaad, kort daarna ontstaat er een rij voor stembureau nummer 1. In de eerste uren is de opkomst bij dit stembureau al twee keer zo hoog als bij de Europese verkiezingen. In de peilingen staat de rechtsradicale partij van Marine Le Pen flink voor op de partij van president Macron. Premier Rutte geeft straks een toespraak uit het torentje... Om half vijf gaat hij afscheid nemen van het Nederlandse volk. Vanaf dinsdag is hij na 14 jaar geen premier meer. De toespraak van Rutte is om half vijf en wordt uitgezonden door de NOS en RTL. In het zuiden van Zwitserland zijn twee mensen omgekomen... bij een aardverschuiving na een zware regenval. Een derde persoon is nog vermist. In het gebied aan de grens met Italië is het al dagen noodweer. De stroom is er bij sommige huizen uitgevallen en het drinkwater is niet schoon meer. Hij is pas 19 jaar oud, maar heeft nu al geschiedenis geschreven. Colin Feijer is de eerste Nederlander die deze eeuw op het podium staat tijdens de TT van Assen. Tijdens de Moto 3 race, een klasse onder de Moto GP, reed Feijer lang op kop, maar werd in de laatste bocht ingehaald en eindigde 12.000ste van een seconde achter de winnaar. Balen, maar hij was toch tevreden. Ja, ik probeerde zoveel mogelijk. Uh koel cool te blijven en erop in ieder geval te blijven zitten. Want uh, natuurlijk ja, het zou het mooi zijn om hier te winnen. Ik denk dat wij uiteindelijk veel blijer mogen zijn met de punten die we pakken. En dat we weer inlopen op, uh, op een Olgado. En dat was ook het doel van dit weekend. Zoveel mogelijk afsluiten van alles wat er gebeurt eromheen. En dat is gelukt. Feijer is de eerste Nederlander die op het podium staat sinds 1994 in Assen. Hij steeg naar de tweede plaats in het klassement. Dan het weer, het is overal droog en soms komt de zon even tevoorschijn. Vanmiddag wel nieuwe bijen, maar ook warm met zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hmm.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 No, The sound of your voice can save my soul City lights and street doors In my bubble bed make love tenderly to last and baby you know I'm worth it, wanna please, wanna keep, wanna treat your woman right, not just dough but a show that you know she is worth your time, you will lose if you choose to refuse to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 Ja. Thank <sighs> you.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 Trying not to end it all Z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 When I return Als ik terugkom. Als ik terugkom. Als ik terugkom. Als ik terugkom. Als ik terugkom. Als ik terugkom. Als ik Maar nu eerst het NOS nieuws van 4.